Terug bij het tweede uur van deze Play It Loud Dutch Fury Goes Groningen Special. Waar ik in navolging op de vorige specials de Friese metal scene. En vanavond dus de Groningen metal scene onder loop neem. Dankzij een aantal speciale gasten uit deze scene. Straks heb ik een telefonisch interview, of althans vooraf opgenomen telefonisch interview met Ricardo Gelok van het Groningse Underground metal platenlabel Non Serviam Records. En zijn bands Winter of Sin en Embraced by Darkness. Waar hij daarnaast ook nog actief mee is. Ook hoor je een vrouwelijke ondernemer die naast metal. Oh, die heb ik trouwens al gehad, sorry. We gaan later dit uur nog een telefonisch interview hebben... met Pim Limburg, de zanger van de uit internationale groep... muzikanten bestaande post-metalband Inna Kabbalah... die dit jaar in april hun debuutalbum We Are Solitude hebben uitgebracht... en hebben gevierd in de metalkroeg De Walrus. Met hem spreek ik over zijn band Het Album... en hoe en hun ervaringen zijn in de metal scene als relatieve nieuwkomers. En de vaste play it luisteraar weet natuurlijk... inmiddels al lang dat ik elke uur en uitzending stevast word begonnen... met de uuropener, zo ook deze Groningen Special. De eer was aan de... In 2008 opgerichte vijfkoppige folk metalband Jutnar. Met het nummer Brutal afkomstig van hun gelijknamige EP uit 2011. De band deed in 2012 mee aan de Groningse voorronde van de Wacken Metal Battle met tegenstanders Unamused, Destitution en The Horrible Twins. Een genoemde band won nip, nip, Nipt met Destitution als tweede. En deze avond werd gehouden in het Groningse Vera en georganiseerd door Grunnen Metals Combined. En Beide bands kregen destijds dezelfde score, maar dankzij de interactie met het publiek werd de vijfkoppige hardcore punkformatie The Horrible Twins als winnaar verkozen. En dat het was een dubbel feestje, aangezien ze diezelfde maand ook de Pop Groningen Talent Award in Winsum hadden gewonnen. Het de destijds jonge band begonnen ooit met punkoffers van Bad Religion en The Offspring. Traden regelmatig op in de omgeving en brachten in 2010 hun gelijknamige debuut EP uit. In eigen beheer, gevolgd door hun tweede EP As One Till Death in 2012. En daarvan draai ik nu de titeltrack. not an option. We will fight ill. One till this one's 'til death, there's nothing left. This one's 'til death. This one's 'til death, there's nothing left. This one's 'til death, still is, still Elke maandagavond. Play it loud op ZFM Zandvoort. En na de winnaars van deze Wacken metal battle voorronde van 2012... bereid ik de nummer 2, de in 2007 opgerichte... old school fresh metal band Destitution. Die maar één doel voor ogen heeft: Trash Metal maken zonder melodie, variatie en compositie uit het oog te verliezen. In 2011 verscheen hun driedelige concept-EP The Human Error, opgenomen in het Duitse Sound Lodge Studios. Gevolgd door het in 2014 uitgebrachte debuutalbum Beware the Fury of the Patient Man. Eveneens in dezelfde studio opgenomen. Hiervan horen jullie aansluitend de track Criticize. De band zocht tussen 2016 en 2020 naar een zanger die in 2016 vertrok. Emiel, de vertrokken Emil kon vervangen, terwijl de band genoeg materiaal had geschreven voor een tweede album dat nog steeds zal verschijnen, maar tot op heden nog onbekend is wanneer. In het eerste uur hoorden we Richard Posma vertellen over zijn platenlabel Tartarus Records, gevestigd in de hoofdstad maar Groningen kent ook nog een andere underground label in Appingedam, Nonserviam Records, opgezet door Ricardo Gelok, bekend onder zijn artiestennaam Schmerz en zijn activiteiten in de melodic death metal band Winter of Sin en black metal band Embraced by Darkness. Waar hij momenteel actief mee is. Helaas kon hij vanavond niet live te woord staan... maar was hij wel bereid mijn vragen te beantwoorden... en vooraf op te nemen. Hoe kwam je op het idee Non-Servian Records op te starten? Het idee om een label te starten begon denk rond 2007-2008. Met Wintersin hadden wij een label uit Oostenrijk... en die deed echt helemaal niks voor ons. Zowel, we hadden totaal geen reviews. Um, Naamsbekende was helemaal niks. En ik dacht, nou als dit het is... Uh, om als band bij een label te zitten, dan kan ik het net zo goed zelf doen. Dus uh, ik denk rond 2009, 2010 ben ik um, op zoek gegaan naar bands. En de eerste band die ik toen uh, contact met legde, waren was, was oude bekenden van mij. de band een zweden Grief of Emerald. Die heb ik aangeschreven En die zaten toen de tijd nog bij een ander label. Maar uh, dat label had geen interesse meer in, in de band. Een andere vage reden. Dus toen heb ik uh, gevraagd als ze mij een plaat willen uitbrengen. Nou, dat is dus gebeurd. En sinds die tijd is het eigenlijk ook wel snel gegaan, want ja, je had eenmaal een band uitgebracht, dus die naam is bekend, en toen vanaf die periode kwamen best wel wat uh, promo's binnen. En nou, zoals je nu ziet, uh, we hebben uh, ik denk 53 of 52 releases uitgebracht. Dus dat is best wel veel voor een uh, Nederlands label, vind ik zelf. Op wat voor metal stijlen richt je het meest met Mont Servian? De stijlen waar we ons het meest op richten, is uh, wel eigenlijk wel Black and Death metal. Vooral mederedeus Black and Death Metal vind ik leuk om naar te luisteren. We hebben ook wel Doom Metal uitgebracht, wat ik ook helemaal te gek vind. En eigenlijk is het voor mij gewoon heel belangrijk, want elke promo die binnenkomt, is het allemaal luister ik uh, stuk voor stuk. En het belangrijkste vind ik voor mezelf is dat ik het echt leuk moet vinden. Als ik het echt helemaal te gek vind, oké, okay, dan ga ik nog een paar keer luisteren. Om helemaal zeker van te zijn of ik het goed vind en leuk vind. En als dat het geval is, ja, dan kan ik de band in een bericht sturen van: Nou, we zullen verder praten. Mijn persoonlijke smaak ligt vooral bij de uh, black, me, black and death metal uit de eind jaren 80, begin jaren 90. Zoals toen de tijd Enslaved, The Section, Dissection, Lyle, noem maar op dat soort band, vond ik toen de tijd te gek en vind ik eigenlijk nog steeds te gek. Wat is jouw aandeel geweest in de Groninger metal scene? ...mijn aandeel in, uh, in de groei van de Gronische metal scene. Nou, ik heb natuurlijk in verschillende bands... ...beelden, winters in Geestland... ...In Brace of Darkness, Steel Shock, om even wat te noemen. Maar ik heb ook vroeger in een jongerencentrum gewerkt... ...en daar organiseerde ik... Uh, ...af en toe wel een metalconcert. Dat was natuurlijk ook te gek om te doen. Maar ik zat ook samen met twee vrienden... in een organisatie van Grunt. Dat was een uh, metalfestival in Simpele Groningen. En verschillende edities gehad. En daar hadden wij uh, vaak twee podia met... Uh, uiteenlopende stijlen van metal. Maar dat is wel te gek om... Uh, ja, te doen. En het is wel een bijdrage geweest aan de groei van de Groningen Metal scene, denk ik. Heb je ook bands uit Groningen onder contract? Of voornamelijk internationale? En zo ja, welke? De enige Groningen Metal bands die ik nu onder contract heb, zijn mijn eigen bands. Winter of Sin en Brace of Darkness. Maar wie weet, misschien komen er binnenkort nog leuke bands uit Groningen die een promo opsturen. Het merendeel van mijn bands komt wel eigenlijk wel uit het buitenland. Uh, nou, eigenlijk over de hele wereld. Frankrijk, Amerika, Spanje, uh, Zweden, Polen, noem maar op bent zoals uh, Patres, de te gekke death metal band uit Frankrijk. Attraction uit Spanje, dat is uh, black death metal, helemaal te gek. Maar ook een Nederlandse Blasphemy me, death metal, sublime band. Is dat Missouri uit Zweden? Te gek. Peruan uit Slees, uit Spanje, helemaal te gek. Nexorium uit uh, Noorwegen, ook te gekke, brute black death metal. Eigenlijk te veel om op te noemen. Je bent naast eigenaar van het label ook muzikant. Je hebt gespeeld bij Geesteland, bent als gast te horen geweest bij verschillende bands. En bent momenteel actief met bands als Winter of Sin en Embraced by Darkness. Kun je me iets over deze bands vertellen? Ik ben nog steeds actief in Winter of Sin. Ik ben band is wel een beetje in rusten. Maar ik verwacht nog wel dat we een nieuwe plaat gaan opnemen. Want we hebben echt heel veel materiaal voor een nieuwe plaat. Ik heb het uh, ooit nog in de band Geesteland gespeeld. Alleen ik heb echt geen idee meer of de band überhaupt nog bestaat. Ik heb zelf uh, nog een tijd in de band Steel Show gespeeld. Een heel vermeldde band uit Groningen. De band had uh, een gitarist, Martje Brongers, die is helaas overleden. En de band wou toch verder uh, gaan met de muziek. En hebben ze mij gevraagd of ik mee wilde doen als gitarist. Nou, dat heb ik gedaan. Was ik leuk naar een tijdje. Ik ben nou geen lid meer van de band, maar we zijn steeds goed bevriend. De band is nu uh, bezig met een nieuwe plaat. En um, ze hebben mij gevraagd of ik uh, de hoes wilde maken, wat ik dus heb gedaan voor de band. Erg leuk om te doen, gewoon een heel bijzonder hoes geworden, uh, met heel veel details erin. En de ben ik zeer tevreden over, echt te gek. Met Embrace the Darkness zijn we een tijd bezig en in 2022 hebben we een EP uitgebracht met de titel 2022. Deze EP is uitgebracht door mijn label, Non-Servium Records. Intussen waren we al druk aan het schrijven voor, met de rest van de nummers van Full Link's album die dit jaar uitgekomen zijn. Helaas kregen we wat tegenslag, de zanger heeft de band verlaten... ...en de drummer kreeg te horen dat ze MS-klachten terug waren gekomen. Aangezien ik veel contact heb met een metal scene... ...was het uh, voor mij op zich vrij snel geregeld om uh, voor de studio nieuwe muzikanten te regelen. Dus heb ik de zanger van Perrin Ice isolation gevraagd of hij uh, de zang uh, voor zijn rekening wilde nemen. De drummer van Rimfrost heeft de hele plaat ingedrumd. En aangezien wij aan het opnemen waren in uh, de Armageddon Studios in Zweden... ...bij uh, de oude bassist van Lord Beleijel... Heeft hij alle baslijnen ingespeeld voor ons? Ook voor deze plaat heb ik uh, nou, wederom de hoes gemaakt, uh, de inlay, alles uh, qua grafisch. Ik vind dat leuk om te doen en zo nou, dus heb je ook zelf een beetje controle over hoe het allemaal uitkomt te zien. Ik verwacht dat we deze plaat dit jaar uit gaan brengen via Non-Servium Records. Hoe combineer je je muzikantenbestaan met jouw werkzaamheden en non-Servium? Het combineren van mijn muzikantenbestaan en de, de werkzaamheden van Non-Servium Records valt prima te combineren. Ik werk vanuit huis, dus als ik even tijd over heb pak ik de gitaar en ga ik uh, muziek schrijven. Dat werkt perfect. Wat kun je me vertellen over de Groningse underground metal scene? We hebben een trouwe metal scene in Groningen en de fans komen vaak naar concerten. Helaas wordt het niet meer zoveel georganiseerd dan vroeger. Toen had je elke maand uh, verschillende concerten. Gelukkig zijn er weer mensen die uh, shows organiseren in bijvoorbeeld Groningen en Winschoten. Dat is echt te gek. En ben ik blij dat dat nog steeds gebeurt. Wat kunnen we tot slot in de nabije toekomst op muzikaal vlak van jou verwachten? Wat je in de toekomst kunt verwachten van Embrace of Darkness. Nou, dit jaar komt onze nieuwe plaat uit. Deze plaat uh, wordt uitgebracht uh, door mijn label. En wordt op uh, CD en LP uitgebracht. En natuurlijk digitaal. Uh, als de plaat uit is, willen we echt zoveel mogelijk uh, live shows gaan doen. Om de muziek uh, zoveel mogelijk te promoten. We hebben zelfs met de band uh, wijn uh, laten maken. Met het label heb ik een aantal releases gepland, waaronder Embrace the Darkness, een nieuwe plaat. En ik heb net uh, twee nieuwe bands getekend die uh, binnenkort bekend zullen worden gemaakt. En we zijn altijd open om uh, promo's te ontvangen van, uh, nou, in dit geval de Nederlandse bands, uh, voel je vrij om iets op te sturen aan ons. En uh, je krijgt er altijd ander terug. Positief of negatief, maar je krijgt er altijd ander terug. En we luisteren alles. Ricardo's opname draait natuurlijk een van zijn belangrijkste bands... de in 2008 opgerichte Winter of Sin... met de titeltrack van het laatste uit 2014 komende album... Violence Reign Supreme. Winter of Sin begon aanvankelijk als een melodieuze black metal band... maar verschoof geleidelijk naar agressievere en veel snellere death-en-black metal. Deze stijlverandering ging gepaard met diverse bezettingswisselingen. Na een pauze dook Winter of Sin in 2012 weer de studio in... met een compleet nieuwe bezetting... bestaande uit de oorspronkelijke leden Ricardo, Dirk, Henry Settler en Michiel. Dat resulteerde in het eerder genoemde album. En door naar de volgende band uit Groningen. Stad het in 2017 op opgerichte Breakpoint 9... dat rechttoe, recht aan rock'n'roll en zware rock maakt... met invloeden uit metal en stoner. Stond dit jaar voor de tweede keer in de voorronde... van de wakken Metal Battle in de Simplon. Samen met het eveneens Groningse Inna Kabala... het Friese Droevig en Admoran. In 2018 verscheen hun debuut EP... Hashtag no, or no, uh, ja, no, denk ik. En in 2022 hun tweede EP Down the Drain... Waarvan kan ik nu het nummer Resilience gaan draaien ...naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk ...hoort u alleen hier... ...op ZFM Zandvoort. Hey Play It Loud. Alex hier van Omhaal uit Groningen. En uh, ja, wij zijn sinds 2016 bezig. We hebben één EP... ...en twee langspelers uitgebracht. En dit via de labels... ...Laber Recordings uit Nijmegen... ...en natuurlijk via Tartarus Records... ...uit Groningen. Onze laatste LP heet Monument. Die komt uit uh, december 2022... Wij hebben toffe shows gedaan zoals Soul Crusher, Into the Void... zowel Leeuwarden als Eindhoven, uh, The Dutch Doom Days en echt van alles nog wat. Momenteel zijn we bezig met het schrijven van een nieuwe plaat... maar je kunt ons nog wel zien op 5 juli in de Onderbroek in Nijmegen samen met Tersile. Ja, qua Gronings scene houden wij vooral binnen de familie... Uh, in de breedste zin van het woord. Richard van Tartarus ken ik al meer dan 25 jaar. Met hem heb ik in meerdere beentjes gezeten... En waarvan Ortega nog steeds bezig is. Dus daar is gelijk de, de Tartarus-link al. In Ortega zit ook Frank en Sven. Die zitten weer in Fair. En Frank heeft ook nog een potje meegeschreven op de laatste Onhoudplaat. Um, Henk van Onhoud zat vroeger weer in de breincorner met Breining Halt. En hij voor hem al met de halve wereld samen gespeeld. Uh, andere Sonic-bands waarmee we het podium hebben gedeeld, zijn stuffer in quota. Die zijn zo fucking goed. En Swerve bijvoorbeeld. Uh, guess what, Richard zit daarin. Uh, andere helden van de scene zijn... Uh, ja, Matthijs of Void Maniac... voor al zijn videoopnames. Uh, DJ Kees Ganzenveld... en het viaduct als oefenruimte. Um, en natuurlijk is Vera... een fantastisch podium om metal te kijken. Uh, vooral downstage kan het zweet... soms van het plafond komen. Alright, groetjes. Doei doei. Uh, Breakpoint 9 Resilience draaide de When On High van de in 2015 opgerichte Doom and Sludge Metal Band On How bestaande uit ex-leden van Wolf on, Grinding, Halt en Ortega en zanger en gitarist Alex Loos hoorde je voorafgaand over de band en de metal scene praten. Hun debuute P Endling uit 2019 is verplichte kost voor de liefhebbers van lang uitgesponnen post-metal nummers met desolate riffs, stampende drums ijzingwekkende synths en nihilistische teksten. In 2022 hebben ze hun album Monument uitgebracht dat lovende kritieken heeft ontvangen. Het album dat is dus uitgebracht door Le Bear Records en Tartarus Records wordt beschreven als een meeslepende en hypnotiserende ervaring... die je meevoert in donkere, sombere werelden. Monument is een album dat bestaat uit vier lange nummers... die samen een reis vormen door de zwaarste en donkerste uithoeken van de sludge- en doom-metal. Groningen is ook het thuis van de langslopende vierkoppige grindcore-band Suffering Quota... dat sinds 2009 een mengeling van hardcore, grindcore en death metal op de wereld loslaat. De band bestaat uit hardcore- en metal-veteranen... die hun sporen eerder hebben verdiend in bands als Absorbed, Maquiladoras... De laatste smile, cat a fuck, and a op choose. Door daarnaast waren de individuele bandleden ook nog actief in Grinding Halt, Entrapment en Ortega. Ook Richard, eigenaar van Tartarus Records, maakte deel uit van de band van 2011 tot 2015... en bracht hun laatste muziek op cassette en vinyl uit via zijn eigen label. Na een aantal bezettingswisselingen kwam de band in 2023 ijzersterk terug met een derde album Collide... waarmee ze voortbouwen op de fundamenten die gelegd zijn op hun vorige album Live Disgust En is het een veelzijdig vervolg dat de draad weer oppakt en tegelijkertijd voortdurend vooruit uitkijkt. In ieder geval horen jullie dit korte en snelle time. The daybreak, you'll get stuck in hate The night is long and crack of dawn feels far away When night is gone, you're waiting for the break of day Only a few will make it through this of night weer maakten we een kortstondig uitstapje naar Stadskanaal, waar de in 2013 opgerichte heavy metal band Burning, onder leiding van zanger Hugo Koch vandaan komt. De band maakt pure oldschool heavy metal, dat zo uit de jaren 80 komt, en hebben samen het podium gedeeld met legendarische acts als Diamond Head, Tigers of Pentang, Saxon, Picture, Vicious Rumors, en nog heel veel meer. En we hoorden ze net met hun laatste in februari dit jaar verschenen single Crack of Dawn. En voor ik zo direct ga bellen met Pim Limburg, zanger van de post-metal band Inner Kabala. dat voornamelijk bestaat uit de groep internationale en hem ga vragen over hoe zij elkaar hebben ontmoet... hoe de band hier uiteindelijk door is ontstaan... en over hun in april verschenen debuutalbum We Are Solitude... ga ik eerst hier nog de track Feathers van draaien... die ik nog niet eerder heb gedraaid en die als laatste single verschenen is. Feathers is een duister en hypnotiserend lied over de zoektocht van een persoon... om zijn eigen relatie met het goddelijke te vinden... terwijl hij geplaagd wordt door zijn eigen twijfels. Ina Kabbala hoorde je dus met hun laatste single Feathers. En aan de telefoon heb ik nu de uh, Pim Limburg, de zanger van uh, Inna Kabbala. Pim, goedenavond. Uh, fijn dat je mij als, laat, uh, op, als laatste op dit late tijdstip nog te woord wil staan, man, of je bent. Ja, een hele fijne avond, dankjewel Marcel, ja, dat ik erbij mag zijn. Ja, graag gedaan, hartstikke leuk man. Uh, ja, in de Kabala bestaat dus uit een uh, groepje internationale muzikanten, hè, met uh, leden uit Nederland, Italië, Roemenië. Uh, die elkaar hadden ontmoet in de stad Groningen, dus uh, hoe is dat precies gegaan? Ja, nee, ik, weet van, ik ben er zelf al wat later bij gekomen. Ja, ik weet cool. dat een, uh, een aantal van de leden, die, die kenden elkaar vanuit muziekprojecten in de stad Groningen zelf, waar studenten in Bij elkaar geraapte beentjes koffers gingen spelen. Uh -huh. en, en zodoende ze elkaar met elkaar leren muziceren en elkaar stijlen leren verkennen. Uh -huh. En toen was de eerste formatie dat je Ale, Alex zit. Uh -huh. En toen het Dennis. Die dacht, laten we zelf wat dingen gaan schrijven, maar er nog geen zanger bij hadden. Okay. En toen via via ik, kwam zit achter mijn nummer. Uh -huh. Heeft me maar gewoon eens gevraagd en uh, ben ik erbij gekomen. Oké, okay, ja. je kwam er in uh, 2022 bij, hè? Ja, ja, ja. Uh, hoe verliepen de, verliepen de eerste jaren in uh, aanloop naar jullie uh, debuutalbum, uh, We Are Solitude, dat in april verschijnt. Ja, nou, zoekende wel ook een beetje, nou, wat gaan we er nou precies mee doen? Kijk, zij wilden gewoon een beetje muziek schrijven. Mm -hmm. Ik zelf ook nog actief in een ander beentje. Uh, okay. Een kort geleden afgerond. Dus een beetje, nou wat ga ik zelf allemaal in de muziek allemaal doen? Yeah. Maar weet je wat, laten we het gewoon eens aankijken. Dus er werd wat muziek geschreven, er werd wat, wat gehangen samen. Oké. Okay. Maar uiteindelijk toen wij bijna een show hadden, en die, toen ik toch niet doorging, was het opeens van heleboel. We hadden het, vonden het eigenlijk toch wel heel erg leuk dat we het heel serieus gaan nemen. Ja. En van dat punt zijn we echt keihard aan het schrijven gegaan. Zoveel mogelijk shows op pakken. Dat, toen ging het eigenlijk vrij snel. Ja, en jullie deden ook nog eens mee aan een uh, aantal poprondes, hè? zoals 3 voor 12 Groningen. En uh, dit jaar nog aan de voorrondes van de Wakke Metal Battle uh, voor Groningen. Ja klopt. Uh, ja, klopt, klopt. Jullie waren ook uh, de eerste die uh, een voorronde wonnen zelfs. Hoe was dat om ja. mee te doen? Hebben jullie ja, ook veel mooie ervaring. Ja, superleuke ervaringen, kijk, dat heb je van zaken gehoord, de muziek gaat helemaal niet om het een wedstrijd van maken, nee, dus. zeker niet. maar het was voor ons gewoon eigenlijk hey, leuk, we gaan lekker meedoen, kunnen we weer spelen, ja, precies, kijken wie we dat. tegenkomen, we zijn eigenlijk redelijk wel mooie mensen tegengekomen, het gekke ja. bands, uh, uit omstreken, maar ook de buiten die toffe dingen doen en dat maakt het heel waardevol. Ja, en ook veel, uh, veel nieuwe mensen uh, ja, die naar jullie muziek ja. gingen luisteren. Mee gewonnen, zijn ja, er? best wel. Ja, best wel. Je merkte toch wel dat het wel een bepaalde naam droeg, die hele metal battle. En het grappigste was dat wij die eerste ronde dat hadden wij toen gewonnen. Het ja. volgens mij een paar weken later toen was, uh, was Sonic en uh, ik was daar gewoon lekker te kijken. Ja. En dat er mensen die ik totaal niet kennen naar me toe komen, hey, je hebt die vol ondergrond. Ja, ik had een artikel over gelezen, ik dacht Ik weet niet of het zo'n ding was. Maar... Yeah. Nou cool, cool. Ja, zeker cool. Dat het, dat het zo allemaal gaat lopen, hè. Ja, een wakker metalbed dat is natuurlijk best wel populair iets uh, tegenwoordig. Nou ja, dat, dat, dat gaat, wel kan wel mee. achter. Ja, precies. Uh, en, en hebben jullie sindsdien nog uh, veel optredens mogen geven in uh, jullie eigen provincie? Ja, nee, we zijn juist lekker wel een beetje de buiten getreden, dus daar zijn okay. we juist wel blij mee. Dus we ja. dus, hebben uh, kort geleden ja, de de weer Deventer gespeeld voor het okay. eerst. Mm -hmm. Uh, Leeuwarden hebben we nu een aantal shows staan. Ja. Uh, en de eerstvolgende wordt Amsterdam. Dus uh, dat Oeh, is best wel tof om juist een beetje bu buiten te reden. Ja, tuurlijk. En we hebben natuurlijk vanaf het begin... was dat een beetje onze voornaamste plek om te spelen in de stad Groningen. Maar het is ja. juist het is gek dat we daar buiten mogen gaan. Tuurlijk, dat is uiteindelijk ook wel uh, het doel uh, dat jullie willen bereiken. Ja, ja, ja. ja. en Amsterdam is helemaal ja, ja, uh, dicht bij mij ja, voor, uh, ja. voor een bezoekje waarschijnlijk. Dus uh, wanneer is dat, als ik vraag mag in Amsterdam? Uh, en waar? Ja, dat, oe, dat weet ik allemaal niet meer zo goed in mijn okay, hoofd. Dat maakt het maar in september, volgens mij mij de 27. Maar uh -oh. ik vind me er niet op vast. Oké, okay, nee, maakt niet uit. Dan hou ik daar nog even contact met je over, want dat lijkt me wel uh, leuk om uh, je dan uh, even te kunnen ontmoeten, natuurlijk. Ja, leuk, leuk. Ja. Uh, En uh, wat is jullie ervaring met de Groningse metal scene, uh, natuurlijk, als relatieve nieuwkomer? In de... Ja, ja, ja. Nou ja, de, de, de metal scene is, je merkt wel dat het is niet heel groot in Groningen Het dus nee. is wat meer de de garage rock en mm -hmm. de, de, dat soort dingen. Wat het heel goed doet in Groningen. Ja. Dus, dus, dus het is wat, wat, wat klein, maar wel heel warm. Hè. We hebben dus uh, van de metalbands uit omstreken. Dus stad Groningen of, of omstreken Groningen. Hebben we best wel, wel, wel meteen een warm contact mee. Uh, okay. Heel toegankelijk. Heel erg vanaf gek. Leuk dat je dit genre ook spelen. Ja. Uh, komen we dan daar kijken. Dan samen spelen. En we hebben nu ook een uh, collectief opgericht dit schooljaar. Oké. Okay. Genaamd uh, Black Orca Collective, waar we met drie soortgelijke bands um, optredens doen. Dus een beetje in het kader van. Uh, nou, uh, die band heeft een gig geregeld. Mhm. Mm